Dikte Hark met het NOS Journaal. In Moskou hebben we op... tegen premier Poetin. Volgens de organisatoren waren er ongeveer 40.000 mensen op de been. De politie zegt dat het er 11.000 waren. Betogers vinden dat Poetin te veel macht heeft en willen dat hij niet meedoet aan de presidentsverkiezingen komende week. De protesten begonnen eind vorig jaar na de parlementsverkiezingen die frauduleus zouden zijn verlopen. Ook aanhangers van Poetin gingen in Moskou de straat op. Ze droegen als symbool een hartje om hun nek met de tekst: Poetin houdt van iedereen. De demonstraties in Moskou zijn rustig verlopen. In Den Haag zijn vanmiddag zeker negen mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van een portiekwoning met drie etages aan de lijnbaan werden rond 1 uur vanmiddag niet lekker en belden 112. Elf mensen zijn het voorzorg ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de Haagse brandweer komt de vergiftiging door een oude CV-ketel. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn zeven Amerikaanse militairen gewond geraakt bij een granaataanval. Dat gebeurde in het stadje Imam Sahib. Daar waren 2000 mensen bij ingekomen om te betogen tegen de Koranverbrandingen. Een van de betogers gooide een granaat naar de basis. Bij het protest in Imam Sahib vielen ook twee doden. De betogers in Kunduz lijken met hun nieuwe protest een oproep van president Karzai te negeren. Die riep vanochtend op tot een eind aan het geweld. Dat was losgebarst nadat bekend was geworden dat er op de Amerikaanse militaire basis Bagram Korans waren verbrand. In de eredivisie heeft Ajax in Rotterdam Excelsior verslagen. Het werd 4-1. Voor Ajax scoorde de Jong twee keer en Eusbilis in Vertongen iedere één keer. Matthijs scoorde voor Excelsior. Het weer, vanavond opkwaling en vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt af en toe wat regen of motregen. Temperatuur morgen een graad of 9. Dit was het... ...de zonbakker van de ANWB. Er staan een korte file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... ...door werkzaamheden bij Maarse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kategorie Gitaar-muziek... Gary Moore, En wat een heerlijk plaatje zit, hè. Gitaarmuziek all over the place. Hey, het is uh, derde uur zondag in Camerland. En we gaan even de evenementen van Zandvoort en omgeving doornemen. Niemen. Niemen. We nemen de omgeving even door. Hé, hey, uh, um, wil jij? Nou, het Happy Skippy het blauwe hert winnen? Nou, dat kan. Stuur dan een mail en vertel daarin wat je hebt meegemaakt... ...en wat je leuk vond tijdens de Kitsch Adventure Week 2012. En wie weet dat het Skippy, het Happy Skippy het blauwe hert binnenkort bij jou thuis... ...je kunt het verhaal mailen naar, tot en met zondag 11 maart... ...en de winnaar of winnares ontvangt uiterlijk 16 maart bericht... Het hippie-skippie, het blauwe hert... ...wordt je aangeboden door FvNew En je kan hem tijdens de Kid Adventure Week... Uh, uh, uh, ...zien. Bij het uh, uh, kantoor. En kan je kan hem ook aaien. Je kan ja. hem ook zelf aaien. Bij het kantoor VV Zandvoort. Dus um, wil je nou die hippie-skippie blauwe herten in je huis... ...mail en wa waarom? Je het Kids Adventure Week uh, van 2012. Ja, wat je het leukste vond. En dat is deze week. Het natuurlijk Kid radio Adventure natuurlijk. Week. Natuurlijk, radio natuurlijk. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Well, live jazz in het Wapen van Zandvoort... Spoor 5 treedt voor u op in het Wapen van Zandvoort. Hun repertoire bestaat uit hard, bob en zwingende latin. Waarbij veel voor de composities van de hand komen van pianist Frans van Tongeren. Spoor 5 bestaat uit Peter van Litsenburg, Adam Spoor, Frans van Tongeren en Riet van Rossum, René de Hitzler. En het is uh, 26 februari om Vier uur. Ja, dus vandaag al dus net gestart dus in ja. het Wapen van Zandvoort. Dus kom, uh, kom gerust, gerust langs, Five, uh, live jazz in uh, het Wapen van Zandvoort. Ik zei het al, net al, deze week de Kitsch Adventure Week. Vandaag is het begonnen en morgen is de maffe maandag. Nou, er zijn verschillende activiteiten. Even een uh, overzicht. Bak je eigen wettelteefjes bij de bakker. Dat kan. Bedenk je eigen pannenkoek. Etalage speurtocht wedstrijd de Maverondleiding in Jutters Museum. Uh, en dus win het uh, hippie-skippie het blauwe hert. Uh, <laughs> Wie wil dat nou niet? Nou ja, Meer informatie is te vinden op uh, www.kidsadventureweek.nl uh, nou, De week um, heeft allemaal verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld dinsdag is het Doedinsdag. Het wonderlijke woensdag heb je. doldwazen donderdag, vieze vrijdag, stoere zaterdag en opa en oma zondag. En je kan natuurlijk ook um, komen draaien bij CFM. Wil je nou echt een DJ zijn? Helaas zit het vol, dus helaas ben je te laat. Maar misschien wel leuk om naar te luisteren. Dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot 2, hè? Ja, dat is goed, dus wel. Ja, dus uh, zie je even hem luisteren, zeker. Kidsuitvendeweek.nl, meer informatie. Kan ik me eigenlijk afvragen, hè? Ja? Is dat uh, blauwe hippie skippy herten uh, nou echt? Of is dat gewoon een, een grote knuffel of zo? Ik denk, ik weet het ook niet. Ik denk dat het een hele grote knuffelpop is of iets dergelijks. Eigenlijk weer even, interessant even, even, even, om het te weten. Ik ja. Ben naar een vv door zo, hè? Ja, we gaan even de nummer opzoeken ja. Expositie Yvonne School bij Pluspunt De bekende Zandvoortse beeld- en kunstenaar Yvonne School Heeft een compleet overzicht van haar werk beschikbaar gesteld Voor een expositie En haar werk is daar tot eind maart te bezichtigen In de ontvangstruimte Hangen drie grote reproducties Zij in gelimideerde oplagen heeft laten maken Voor kunstwerken die zij in het verleden heeft vervaagd van textiel Middels het opnaaien van stoffen Ontstonden er krachtige kleurrijke beelden nou, ben je nou heel interessant uh, geïnteresseerd en wil je graag het allemaal eens bekijken, kan dat uh, tot en met uh, 3 maart. Uh, en tussen half 1 en half 2 is uh, de, de expositie gesloten. Het is bij uh, Pluspunt Noordnieuw uh, op de Vlemingstraat 55. Wil je nou wat meer uh, over uh, Yvonne Schorrel weten? ...kan je naar www.nivonschorrel.exto.nl Ja, we hebben het hier over, over kunst, hè? Ja. Kunst in Zandvoort. En we hebben er nog eentje, want Het Lab... ...is open voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Kom zelf experimenteren met kracht, licht, geluid en elektriciteit. En schrik niet van de vonken. Elke half uur op de dinsdag tot en met vrijdag... ...van kwart voor 11 tot kwart voor 5 in Haarlem. Nou, je gaat je inschrijven ter plekke en de deelname is gratis... Dat vindt plaats uh, op Spanis 16. Meer informatie is uh, te vinden op www.teilersmuseum.nl Openingstijden staan ook op die site. En uh, meer informatie is te vinden dus op www.teilersmuseum.nl nou, ja, Tot zover de evenementen van Zandvoort en omgeving. Zometeen een nieuwe muziek van Emily Sande, haar nieuwe single heet Next to Me. En hier is Bluff. Maar zonder water, ik reis daar overal heen, veel verder dan ik kon. Zal je geen... Sunday. Haar nieuwe single heet Next to Me. Zometeen nemen, we met, nemen wij met oog en oor de badplaats door. Elke week een item in de Zandvoortse krant. Met berichten over Zandvoort. Dat hoor je zometeen naar de nieuwe muziek van de Bingo Players. Deze heet Don't Blame the Party. De muziek van de bingo players ze hadden al een, uh, een clubhit gemaakt, namelijk Moat. Maar de DJ's dachten van nou, we moeten ook nog wel een hitje voor de radio proberen te krijgen. En daarom hebben ze de zang bijgedaan en een iets andere titel. Een nieuw liedje van de bingo players heet Don't Blame the Party. Zo, de zondagmiddag van ZFM. Goedemiddag. We nemen even door um, het item, met oog en, door de plat, de, met oog en oor de badplaats door. Elke week een item in de uh, Zandvoortse Courant. En we beginnen met nieuws over de filmclub. Want de filmclub van Simon van Kolm maakt een pauze in de, in de programmering gedurende maart en april. Daarnaast vervolgt de filmclub haar seizoen zodra in de bioscoop van Circus Zandvoort de digitale projectapparatuur is geïnstalleerd. Thijs Okkersen heeft in samenspraak met de bezoekers hier te hiertoe besloten om optimaal gebruik te maken van de kwaliteitsimpuls die de nieuwe apparatuur biedt. Lekker muziekje hè zo. Ja. ik zit gewoon even lekker naar jazz te laasteren. Hey, um, er zijn dit jaar extra veel jonge zeehonden aangespoeld langs de, kust, langs de Nederlandse kust. Zeehondencrash Leni het Hart in Pieterburen. Heeft momenteel uh, 315 zeehonden te verzorgen en kan de alle hulp goed gebruiken. Chocoladehuis Willemsen uit de Halterstraat wil ook graag een steentje bijdragen. En heeft 120 zeehonden van Marsepijn gemaakt. Van elke verkochte gaat 50%, 50 cent naar de zeehondencrash. Steun dus ook de zeehonden in Pieterbeuren. En koop een heerlijke, eetbare zeehond bij Willemsen. Dus dat is wel... Uh dat is, uh, dat is wel, uh, wel lekker toch? En je steunt nog ook de, de zeehonden in uh, Nederland. En noteer de datum 17 maart alvast in uw agenda. Want dan presenteert de Babbelwagen weer een digitale voorstelling. Met als thema de Zandvoortse bijname deel 2. Het commentaar wordt verzorgd door Ton Drommel. En de techniek en bewerking is in handen van Bert van de Beek. Uh, locatie is in Hotel Faber. Kost verloren staat 15. En de aanvang is om 8 uur. En nieuws over ZFM. Want elke woensdagmiddag tussen 12 en 2 is bij ZFM Zandvoort een nieuw radioprogramma te luisteren. Namelijk ZFM Lunch. Vanuit de studio aan het Gashuisplein brengen. Robbie Brouwer en Mike Bulee. U op de hoogte van een lunch met onder meer broodjes die je zou kunnen nuttigen. Het weer en een verkeer gecombineerd met gebeurtenissen in Zandvoort en de directe omgeving. De lokale omloop omlo waar je nu naar luistert als het goed is. Ik vind vinden op 106.9 FM 104.5 op de kabel en Nieuw programma dus op de woensdagmiddag van 12 tot 4 ZFM Lunch.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 The one to always help you through If you only didn't mind and me the same um, ja <laughs> Kleine storing hier, hè? Uh, yeah. Wat is dit nou, joh? Uh, yeah. Het was net zo'n mooi liedje Ik zat er net zo goed in Oh, drie weken ben ik bij hem, hè, live in, uh, in Den Haag In de paard van Troje. Okay. Zonde man, Jonathan Jeremiah. Maar ze hebben gewoon helemaal overnieuw doen, want ik vond het toch ja, doen even, fijn. Paard van Trojen Den Haag ben ik erbij, 12 maart. Kijk Jonathan Jeremiah live. Ja, ik weet niet wat het was, maar uh, een kleine story, kan gebeuren, toch? Het brengt ook weer live, hè Alles alles. Dat merk, het is gewoon live, het is nooit opgenomen. En het brengt ook weer wat Charme in dit radioprogramma, toch? Een keer een beetje afwisselijk. Zeker weten Jonathan Jeremiah. Find an album A solitary man is it? If you only. I cannot offer you another life. At least nothing a million miles away.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 Say I, am vain. I will never be the same without you without Heb je gisteren nog naar eh uh, Zintijd Pond gekeken? Nee. Jij wel? Ah, dat was toch wat? Ja. Het ja. is ja. het is een nieuw programma op de zaterdagavond, zei dus zou denk Prime Time. Iets voor negen was er een, uh, dus een nieuwe nieuw programma Zintijd Poon't. En um, dan gaan ze het poont gaan kijken wat scoort en wat niet scoort. Okay. Nou, het eerste programma die ze uitzonden, heette Vul. Nou, ik zal even uitleggen hoe het eruit zag. Allereerst zag je een bad en dan zag je die rutschar van Ponius. Ja. zag je dus um, dat bad vullen. Ja. Nou, dat duurde ongeveer uh, 10 minuten. Toen kwam er een vrouw binnen met ik denk wel uh, 10 centimeter hoge hakken. Kort rokje. Denk je nou? Dit kan nog wel het worden Maar er is nog niks gebeurd hè? Ja. Die vrouw loopt een beetje rond daar Die kleedt zich langzaam uit die, uh, Op een gegeven moment uh, Zie je ze beiden uit beeld zijn En zegt: je schat wanneer, wanneer kom je nou Dus Rutte zegt nou ik moet nog twee mailtjes sturen Verder niks bijzonders Je, je ziet steeds camera's ja. die kort switchen uh, Op een gegeven moment uh, Doet die vrouw, die is helemaal naakt Doet een badjas aan en uh, die loopt weer weg, daarna gaat Rutger Die doet ook een, uh, doet zijn broek uit Alles doet uit, die gaat uh, in dat bad Rozenblaadjes doen ja. Die zet een fles champagne erbij En die gaat in dat bad zitten ja. En dan denk je, nou gaat het gebeuren Wat denk je, wat er gebeurt? Die vrouw doet die badjas uit Loopt zo door de kamer naar de douche, gaat douchen Dat was het <lacht> What the fuck? Dat, dat was een het Nou naja, het heeft <lacht> weinig kijkers getrokken voor een zaterdagavond dan 164.000 kijkers maar ja top beter niks hoor. Ja, dat is ook weer zo. Hey, uh, Linda de Mol, ik hou van Holland, trok 2,2 uh, miljoen kijkers. Dat was een uh, stuk beter. Ja, ik heb een stukje gekeken. Ja. En uh, ze begonnen uh, weer goed, moet ik zeggen. Het was er uh, echt lachen. Ik heb weer uh, gelachen. Met uh, Guus Meeuwis en uh, Jeroen van Ja, was dat, niet, dat weer ze... leuk? Ja. Uh, Nick ja. tegen Simon, 1,1 miljoen kijkers. Maar dat is, uh, Ja. Ja. Oké. Okay. En jij, jij wou nog iets vertellen over wat als, ja. hè? Ja, dit is een nieuw programma op RTL. Voor mij is dat... Uh, Gisteren voor het eerst, was het toch bezig? Nee, nee, nee, nou, het niet. is al een oh, paar... paar, altijd, uh... maar paar nou, ik heb het gisteren voor het eerst gezien. En uh, het zijn allemaal kleine sketches van dingen. Nou. En dan gaan ze, wat als... Nou, als dus gisteren bijvoorbeeld. Uh, wat als uh, niemand kon fluisteren? <lacht> dus dan zit, zit ze in een, re uh, in een sketch. Want een man wordt verhoord door twee recherches. Ja, en dan wordt er verteld van ja, uh, je moet daar nou gewoon je naam opgeven. Want ja, dan kunnen we, kunnen we door. En nou, als je verdacht zegt, ja, maar als ik, als ik die namen doorgeef... En ik doe een stap buiten en word doodgeschoten en afgemaakt. Ja. Zegt die agenda, maar we kunnen uh, uh, de nieuwe identiteit weer regelen. En, uh, ja, uh, een, een woning met uh, bescherming en zo. Zitten uh, die uh, een hebben gezegd de anderen te verluisteren, maar ze kunnen het dus niet. Dus ze zitten zo. Ja, maar we kunnen toch niet garanderen dat hij uh, bewaakt wordt? Ja, dus, ja, maar dat weet hij toch niet? Maar, en uh, zegt hij: Dag zo. Ja, maar ja, jullie kunnen toch niet garanderen dat ik wel beschermd word en dat, ik wel, dat er niks gebeurt. Zie je die twee rechercheurs fluisteren? Heet, zou je ons gehoord hebben? Nee. Dat is wel iets raars. Of dan zitten ze in een rechtszaal, in een, uh, een rechtszaal. Ik, ik voel en, het niet uh, helemaal meer. Nee, nee. Nou, zit je dus in een rechtszaal, zo, en dan gaan ze heel kinderachtig doen. En een politie en een uh, Sinterklaas die dan bij de recherche, bij de recherche zit. En dan die, die, die, die moord gaat proberen op te lossen. Ja, en dan komt hij daar aan en. Uh, oh, hier staat een stukje. Te doen. En staat hij uh, daar van, nou, blijkbaar zijn er een, niet zo lieve kindjes hier geweest. En dan gaat hij een verdachte neemt op schoot. En dan uh, zegt, zegt het meisje, ja, ik heb een tekening gemaakt voor Sinterklaar. En ze zegt, Sinterklaan, nou, Sinterklaar houdt van tekeningen. zo? Nou, heel raar is het. Ik snap nou, er. Maar nou, je, nee, je moet het gewoon zien. zien. Maar ja, ja, ik, het ken het, zien. Het, ik ken het programma. Ja, je ja, je het is zeg het maar zo. Om, uh, om het te snappen en leuk te vinden. Ja, ja. het is een, het is het, uh, een programma. Dan nou hebben ze sketches. Yeah? Ja. Dus uh, st uh, stukjes uh, wat is gefilmd. En dan is het toch wat anders. Dus ze hebben bijvoorbeeld een normale sketch. Bijvoorbeeld in een discotheek. Ja. En dan is, zeggen ze wat als een, uh, een ringtoon een, een hit was. Ja. En dan hoor je gewoon dansmuziek En op een gegeven moment hoor je die Nokia ringtoon. Ja. En dan zie je mensen allemaal losgaan. Ja, het is geen strook. Uh, uh, wat als Facebook uh, niet werkte een dag. Ja. Ja, dus dan zag we mensen op de straat lopen met van die grote microfoons. En dan stonden ze alles om te roepen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat vind ik ding. leuk. En, uh, ja, ja, ja. Ja. Het is best een leuk programma, hè? Best een leuk programma. Ja, Want als. De open elke zaterdag. Uh, <laughs> elke zaterdag, ehm. Uh, Te zien, om. Uh, acht ja, op RTL4, uur. of 4 hè? Om. Uh, nee, ja, 8 uur. Ja, hey, het Zakenblad Quote is donderdag met een lijst van 75 rijkste BN'ers gekomen. Een paar sterren zijn daar niet blij mee. Carlo Bossard, wiens vermogen, wordt geschat op 4 miljoen euro. Hing uh, meteen voor ons quote uh, aan de lijn. Yvonnee, die wordt ingeschat op 15 miljoen euro. Schakelde meteen zijn advocaat in. Voor onze quote heeft Linda de Mol 24 miljoen euro. Ron Brandsteder 21 miljoen euro. Paal de Leeuw 16. Joep van het Hek 9 miljoen. En Irene Moors. Uh, en Sylvie van der Vaart elk 3 miljoen. Ik uh, heb toevallig... Uh... Ik weet toevallig waar Irene Moors woont. In, in de Heemstede, hè? Ja, op de, de... Heemstede Dreef. Op nummer... Ja. Maar, maar, maar uh, uh, wij, ik werk daar wel, want mijn bedrijf werkt er wel eens. Ja. En het is een, een, een huis, maar niet, niet zeg maar, dat je nou denkt van, nou, ah, die is echt rijk. Het is gewoon een beetje zo'n middenklas huis. Mm, Oké. Okay. Nee, ze, verdient wel, ze heeft wel een uh, geschat vermogen van uh, 3 miljoen euro. Ja. Hey, en nog een bericht over vakantiegangers die uh, deze zomer met de auto naar Frankrijk gaan. Dus ga je met de auto naar Frankrijk. Dan moet je rekening houden met nieuwe boetes. Want afgelopen maand is er een wet in werking getreden. De navigatieapparatuur verbiedt die de locatie van camera's toont die de snelheden meten. Oh, dus uh, die navigatie waar die gaan piepen als een. Uh... Klipspaar staat, die mag niet meer. Dat. Ja. ja, in Nederland is dat, is dat wel normaal. Dat heeft elke navigatie. Ja. Maar daar kan je dus in Frankrijk nu echt een, een boete voor, voor krijgen. Afgelopen maand is een wet in werking getreden die de verbiedt. Die dus die locatie um, van camera's uh, uh, uh, de snelheid meet tonen. Zelfs als de navigatie uit is, bedraagt de boete nog 1500 euro. De Fransen overwegen ook om een ademtest voor het verplicht in te stellen in de auto. Het apparaatje kan als rijder gebruiken om te kijken of je te veel alcohol hebt. Veilig in Nederland vindt het overzicht onbetrouwbare dingen. Oké. Okay, hmm. Ja, het is, het is een beetje, een beetje overtrokken. Nederland heeft het er ook over gehad om dat te doen. Dus in, ja, samen. maar in Nederland. Uh... Absoluut, ja, het is geen, goed, uh, geen slecht plan. Ademtester bedoel je? ja. Ja, ademtesters vind ik goed. De navigatie is toch een beetje ja, een beetje onzin. 1500 15, euro. Dan moet je gewoon uh, alsof je drugs aan het verstoppen bent. Dat maar gaat dan ga je toch wel niks meer verdienen op die administratiekosten. Dus ik kan beter dat de dingen. Beter op die dingen doen, ja, zeker weten. Hé, hey, nieuwe muziek nu. Vorige week ook gedraaid. En wat is dit lekker zeg. Lee Fields, The Expressions, and You're the kind of girl. ...party bij zondag in Kennemerland. Goedemiddag! zondagmiddag van CFM Sandvoort. En de zondagmiddag lopen bijna ten einde. Maar we hebben nog... ...Erevisie voetbal. We hebben drie einduitslagen in de Eredivisie. Aldo. Ja, Ajax tegen... Uh, Excelsior. Excelsior thuis tegen Ajax. Ja, mm. En Ajax heeft gewonnen met 1 tegen 4. We hebben nog PSV tegen Feyenoord. Die wedstrijd was spannend, is spannend... Het was spannend en hij is afgelopen ondertussen Het was 2-2 En voor 5 minuten voor tijd is het 3-2 voor PSV geworden Waardoor PSV dus wint En Twente tegen Utrecht Is uh, 1-0 gebleven 1 wedstrijd gestart Om half, uh, half 5 AZ tegen Heerenveen Tuustand is daar 0-0 En in en Engeland is er ook een mooie wedstrijd gespeeld Arsenal tegen Tottenham Hotspur Eindstand was daar, is daar uh, 5-2 Van Persie 1 doelpunt Oké, hey, uh, vanavond ja. vindt het Nationale Songfestival plaats. Nou heb ik helemaal niks met het Songfestival. Ik ook niet. Maar dan heb ik hier uh, de reacties van de, van de personen die meededen. Okay. En dan dacht ik weer wat een overtrokken boel zeg. Hier, Pearl Josephson, Moet je luisteren wat zij heeft gezegd: ik ben gezegend, ik kan leven. En wat ik het leukste vind om te doen, is zingen. Dank weet je wel Ivan Perotti die ik te gek vind dus, Die is echt heel goed Ik houd enorm van vertolken Maar minder van het circus eromheen Nou heel goed uh -huh. dat dit, is. Uh, Joan Franca Dit is leuker dan de Voice of Holland Geloof je het zelf <güls> Raffaelle Paton Mijn nummer Chocolate is met een knipoog Tim cool. Dousma Ik sta aan het begin van mijn carrière Wat heb ik te verliezen En Kim de Boer die maakt helemaal blond. Mijn haar heb ik alvast blond geverfd. In de hoop om extra punten te krijgen in Oost-Europa. Ja, om gewoon dom over te komen, dus. En mee te doen met het programma. Klaar. <laughs> Klaar. Eind discussie. Vanavond dus is op tv de Nationale Songfestival. MUZIEK 6.9. Zie Liedje van Athlete en. Athlete, Athlete en Wires. En daarmee eindigen wij deze zondag in Kenmerland voor deze zondag 26 februari 2012. Aldo, dankjewel. Rudy, ook bedankt. En uh, volgende week weer een nieuwe editie van Zondag in Kenmerland met uh, Rob Harms en Albert Jan Vos. En die week daarna ook. En nou, wij zijn er pas over uh, drie weken op terug. Kijken één. Twee, drie wekjes Zo, drie wekjes Oh, dat ga ik missen, hè Gaan we missen dus Zondagmiddag Moet ik dan nog niet mijn kaart Maar ja, dan kunnen de luisteraars weer uh, gelukkig uh, makkelijk weer naar maar de radio luisteren Maar was hè, voor AZ tegen Groningen Wat? Of uh, AZ tegen Heerenveen Ja Er staat daar 1-0 voor AZ nou, Oké, okay. nou, ik ben blij dat je het hebt verteld Want uh, ik kon het niet zien Maar dan hoor Nou, niet, hè, misschien Nee, hele fijne werkweek En, uh, nou ja, tot volgende week Doe rustig aan en uh, blijf luisteren naar ZFM, want uh, dinsdag, woensdag en donderdag vindt er namelijk een radio-DJ-workshop hier bij ZFM Zandvoort plaats. Uh, dat vindt plaats van 12 tot, 4. En dan zal oh. ook 12 tot 2 sorry. en er zal ook een live uitzending plaatsvinden. En dat wordt gedaan door uh, kinderen die meedoen aan de Kids Adventure Week. Zeker de moeite waard om te luisteren. Fijne werkweek en tot de volgende keer! <laughs> we zijn, dit gaat echt nergens hebben we een geest hier in de studio hebben we een geest hier in de studio ik, ik denk het wel, want uh, het, rare is het is toch ongelofelijk, hè dan valt weer de cd-speler uit, dan valt dat weer uit, dan valt weer een liedje uit, nou ja, uh, ik denk dat we gewoon moeten stoppen. Heb je een zwarte kat gezien vandaag? Nee. Geeft er ongeluk? Even, heb je ergens een spiegel hangen, dan gaan we dat uh, op de heb grond scherf, gooien? Ja, ik heb al een potlaatje gezien. Maar Wat heb je? je? Scherf ben je geluk. Hè? Ja, dus dan moeten we dat maar even op de grond gooien. Ongelooflijk.